Goedenavond, mevrouw, goedenavond, meneer. Goedenavond, je vrouw. Kwam u van ver hier naartoe, wij van ach Doet er niet toe, doet er nou niet toe. Doet er ja, doet er nee, doet er nou niet toe. Goedenavond, balkon, goedenavond, balkon. Van Brahms, ja of nee? Valt de vertaling u mee? De vertaling mee. Valt die ja? Valt die nee? De vertaling mee. Goedenavond, gij minnaars van amusementsmuziek. Amusementsmuziek. Geef eens een draai aan je roer naar de klassieke, retour, de klassieke tour, tour, De klassieke toer. Chique toer, zieke toer. De doodzieke toer. Goedenavond publiek Goedenavond kritiek Wat een verstandig besluit Zo is een avond eruit zak eens lekker uit Lekker uit Lekker uit, uit. Echte avond eruit Dank u wel Dank u Dank u wel Dank u Jij, blij met applaus. Hè? Ja, allicht ben ik blij met applaus. Ik zing voor het eerst in mijn leven Zing Braams en ze klappen. Dat is toch zalig. Wat wou je zeggen? Nou, wat we gaan doen vanavond. Nou, dat weten de dames en heren uit het programmaboekje. Het was te geef, de zaak. Wie kijkt er tegenwoordig nou nog in programmaboekjes? Nou, hoe weten ze dan wie we zijn? Hè? Nou. nou, van mij weten ze dat natuurlijk wel. Nee, nou, ik ken een heleboel mensen die helemaal niet weten wie jij bent, hoor. Oh Ja, ja. Leuke kennis, heb jij zin? <lacht> nou, ik ken zat mensen die geen notie hebben wie jij bent. Oh, die mensen die ken ik niet. <lacht> nou, nou, wat gaan wij doen? Geen cabaret zoals de rest van de week. Geen toneel zoals de rest van de week? Nee, op maandag doen wij heel iets anders. Nou, zult u misschien vragen, breng je daar het publiek niet ontzettend mee in verwarring? Nou, nee. gezegd, ja, wel, ja, dat maar. hebben we ja. onderzocht. Op... Wetenschappelijk, ja. dat wil zeggen met een bandrecorder. Dat ja. de mensen ondervraagt... Waarom woont in Schagen in Noord-Holland... ...hebben oh, ja. ik gevraagd mevrouw, wat vond u nou van het programma Kleintje Kunst? Kleintje Kunst? Nou, pittig vanzelf. Alleen, het neemt even tijd voordat je het bij fietsen kent. Eerst denken je Jansen en Arie dat pas bij elkaar als een boer komt in een melkhemmer. Zij, zo'n malle mosk van de Comedian, hij kan ook zo puur malabelig wezen. Maar dan beginnen ze met elkaar te verbeurten, hè, mee zingen. En ik zeg, onderhand zeg ik tegen Adria, ja, Adrie is mijn man. Hè. Ik zeg nou, het is een pittig showtje, maar een pretmachine wint ze niet. En Adrie zegt tegen me, shh, dat moet je meer zo bekijken. Het is meer een binnenbrekmachine en verrachtig zo was het ja. Want toen we in de pauze kop deden, had ik zo'n echte boerenkeuk hier. Hè. Oh, ja, en na de pauze is het helemaal monterbest in een volle metoor. Klantje kunst, aars als je denkt zelf. Dat betekent dat? Orsi de proppie. Oh juist. Ja, dank u. En toen vroegen wij het ook aan de meneer in Antwerpen. Ach, meneer, zou u zo vriendelijk willen zijn... ons te vertellen, wat vond u nou... van het programma Kleintje Kunst? Hallo, het auditorium was verwittigd, hè. Nogthans, men expecteert... van meneer Janssen zijn schouw. En wat men bekomt, is juist het tegenovergestelde. Kijk, men gaat de voet naar de vertoning... vermits men de factuur niet verwacht te parken. Uh -huh. hè? Men geraakt binnen... aan de prijs van 200 franken, hè? Maar als de paus gedaan is, men zegt dusdanig is, men de Jansen hier niet gekend en men zal zich moeten erover beraden van hem terug te inviteren. Hè. Ach, nou, ik, ik, ik dank u zeer, meneer. Mm -hmm. En we voegen het ook aan een mevrouw in Leeuwarden. Oh, ik denk natuurlijk dat ik dat van Leeuwarden ben. Nu hou je het ik kom van mijn streek. Ja, maar bij ons in het zuiden dat was dat maar niet voor koch, hè? nou, Ik pak gewoon de kunstagenda. Ik zeg, hier staat het. In Leeuwarden gaat het. Jongen, we nemen gewoon het spoor. En de kinderen doen wij even in de crèche bij meneer Pastoor. Want als hij wil dat er zoveel kinderen komen, dan kan hij er ook wel een dag hier passen. <tie> Ja, nou, het is twee dag geworden, hè. Ja, ja, want vanzelf, wij konden dat laatste spoor niet terugkrijgen, hè. Dus ze zijn daar gebleven in het noorden. Oh, die mensen daarboven zijn leuke mensen, hè. Alleen, ze praten zo raar, hè. Je verstaat ze niet. Oh, maar dat kleintje kunst, dat is zo prachtig, hè. Ja, het is tegelijkertijd modern, het is tegelijkertijd klassiek... ...het is tegelijkertijd verheffend en je kan ermee lachen. Nee, schitterend, hoor. Wij hebben genoten. Dank u wel. En dan nu terug van het crisiscentrum... ...naar het studio in Hulpe. Nou... Dames en heren, wat... Wat... wat staat er voor de pauze op het menu? We hopen dat u van een hamburger houdt. Ja, dat hopen wij van ganse harte, want dan houdt u ook van Braams. Ja, want Braams was een hamburger. En Braams die heeft behalve heel veel andere dingen uh, volksliederen gearrangeerd. Ja, niet het Wilhelmus hoor. Nee, nee, Duitse volksliederen. Nee, ook niet, Duitse, en Duitse, en alles, dat heeft hij ook niet gedaan. Duitse volksliedjes. Ja. Hm. En dan Juweeltjes. heeft hij nieuwe Nederlandse tekst bijgemaakt. Lyrische teksten over de liefde. Ja. En aan de vleugels zien we Frans vandaan. Applaus Wanneer ik in de regen loop, de druppels op mijn hoed. Dan denk ik als het maar anders was, pas dan was alles goed. O, oh, als het nou eens droog zou zijn, een wereld vol met zonneschijn, ja, als, ja, als, ja, als. Wanneer ik voor de spiegel sta en naar mezelf kijk, dan denk ik vaak, wie is het toch op wie ik sprekend lijk? Oh, als het toch eens mooi zou zijn en heel verschrikkelijk jong zou zijn, ja, als, ja, als, ja, als. Wanneer ik door de straten loop en weer geen mens ontmoet, dan denk ik als het maar anders was, pas dan was alles goed. O, als het eens een zij zou zijn, en als die zij eens jij zou zijn. Ja, als, ja, als, ja, als. Wanneer ik jou dan tegenkwam en in je ogen keek. Alsof ik voor de spiegel stond, wist ik op wie ik leek. Ik zou voor jou de mooiste zijn en jij voor mij. Ach toe, ach toe, ach toe. Wie de lieve lust ooit zonde heeft genoemd, zit nou zelf in de hel, die is lang en breed verdoemd. Het vrije maakt het leven goed. Mijn tweede lief was een muzikus, die streek alleen zijn stradivarius. Ach toe, ach toe, ach toe. Kijk zo iemand leeft zich uit in de muziek, maar het liefste liedje is voor mij. De liefde maakt het leven God. Mijn derde lief was een studiehoofd, zo heen die niet in emoties gelooft. Ach toe, ach toe, toe. Wie zijn hart voor goed aan banden heeft gelegd, nou die leeft nog niet voor de helft, zo gezegd. De liefde maakt het leven. Als elk zich nou eens een liefje zocht, waarmee die lieven een stoer Ach toe, ach toe, ach toe. Dit is een spelletje dat nooit verveelt. want je rakker van je leven niet moe. Want de liefde maakt het leven goed. mag gebeuren anders vergeet ons maar Wat pastoers beweren wij blijven bij elkaar Ik wil de hel riskeer wij blijven bij elkaar bij nee, ons kan niets meer doen de mensen vergeet ons maar laat de massa schreeuwen, wij blijven bij elkaar Wij leven met steen in tweeën wereldvergeven. Laat er rampspoed komen, wij huilen bij elkaar. Laat de regenen stromen, wij schuilen bij elkaar. Hoe Bij je weg te dromen, mensen ik me vandaag zo zalig voel is gezegd geen wonder ze heeft vanmorgen opgebeld en dat is heel bijzonder, ik had al weken niks gehoord en maakte me al zorgen maar onverwacht, daar was ze dan, ik werd er helemaal warm van en juif de hele morgen Ik liep het al de week al wat voortdurend uit te stelden. Nu heb ik gebeld en ik heb gezegd: hem snel te willen spreken. Nu komt het er overborgen van, omdat ik niet langer meer wachten ik opgetogen ben, dat kunt u nu wel raden. Ik waan me in haar armen reeds geen woorden meer, maar daden. O, was het overmorgen al, want daar zijn mijn gedachten. Nog twee nachtjes slapen, o, oh, wat fijn. Daarna zal voor slapen geen tijd meer zijn. Kan haast niet langer wachten. Dat nu de bom toch barsten zal, is ook voor hem het beste. Hij vlijt zich maar met valse hoop en zit maar in U denkt van mij die arme man Dat komt omdat u niet weten kan Zij zingt over een ander Er was eens een Arnhems meisje Dat was ontzettend mooi Twee ogen vol verlaag en appelrode wangen, en heel lang golvend haar. Er was eens dus een boerenjongen, die had een groot bedrijf, met heel veel landerijen en ook nog lust tot vrije, en kinders in het verschil. Zij wou een Arnhems meisje, het liefst ontzettend mooi, met ogen vol verlangen en appelrode wangen, en heel lang golvend haar. Zij wou een boerenjongen, liefst met een groot bedrijf, in heel veel landen rijden. En ook nog lust tot vrijen En kinders in het verschiet Zij hebben heel leven kan nooit ontmoet Zij namen nooit een ander Zij wachten Op het hoekje van de keizersgracht, daarbij die hoge komen. Heb ik een uur op hem gewacht na middernacht, maar hij is niet gekomen. In deze nacht, om middernacht, zou toch mijn liefje komen Op het hoekje van de prinsengracht Daarbij die hoge bomen Heb ik een uur op haar gewacht Na middernacht Maar zij is niet gekomen Ik heb vannacht de hele nacht Verdrietig leeg gedromen Ik droomde van de keizersgracht Dat hij toch was gekomen en dat is ik heb me bedacht en onverwacht een ander lief genomen. Ik ben vannacht de hele nacht aan slaap niet toegekomen na het wachten op de prinsengracht daarbij die hoge bomen. Heb ik toen op de herengracht, heel onverwacht een ander lief genomen. Waar heb jij van gedroomd vannacht, mijn liefje zeg maar van? Waar heb jij van gedroomd vannacht, mijn liefje zeg maar van? Ik droomde van een prins die kwam en die me in zijn armen nam. O God, wat was dat zoet? O ja, het deed me goed. Toen zei jij hoogheid duvel op en hij deed wat je vroeg zei hoogheid hoog, hij op, zo is het wel genoeg. Nee, die prins zei wees gerust en heeft mij op de mond gekust. O God, wat was dat zoet, Oh ja, het deed me goed. Ja. Het koningshuis is ook niks meer, dat zie je nou maar weer. Zo'n prins, een ongelukte beer, wat deed die flerk nog meer? was een wilde bras, net alsof er haast bij was. En dus vroeg ik verbaasd: heeft uw hoogheid haast? Zeg, hoor eens, op wie leek die vent, die onbehouden bruut? Zeg, hoor eens, op wie leek die vent, ik wurg hem acu. Ik herinner mij, ja, die prins was sprekend jij. Dat had je niet gedacht, mijn liefje, goede nacht. Even hey, wat ga je doen? Even en, uitrusten. Uitrusten. Ik ben gewoon reciteld, zingen ze drie liederen, gaan ze twintig minuten af om water te drinken. Ah ja, we kunnen hier net ja. zo goed water drinken. Tuurlijk. Mmm. Mm. Wat, wat is dat? Dat is toch weer te koud. Is oh, wel lekker. Ja, lekker, oh, maar warm, dat is de dus. pest voor je stem, zeg. Wie zegt dat? Mijn leraar, die zei dat altijd. Die oh. zei roken en koud water maken van zingen gesnapeld. Deed, deed hij echt zo gek? Ja. Oh, God, wat doe je hem nou goed na? Ja. ja. Nou, roken is ook de pest, hoor. Rook jij dan? Nee, ik heb tot die wetenschap met mijn vader dat ik niet zo roken tot ik 21 ben. Oh. Nou, ik heb die anti rook gezien vorig jaar op de televisie, hè? Maar ja. nou, ik ben er helemaal vanaf, hè, van de televisie. Oh. Nee. Ja, ja. Hm. Zeg, weet je wat goed zou zijn voor jouw stem? Nou? Pantomiem. Oh, oh vind ik vind dat een rot-opmerking. Ah, van wie had jij eigenlijk les? Ik heb les gehad van een van de bekendste zangpedagogen van Nederland. Dat is ook wel te horen, hopelijk. Dat was Marta Mieters. Ja, heel bekend. Ik mag wel zeggen de bekendste. En een heel eigen systeem. Ze zei, kijk, het gaat om de adem. Als de adem goed zit, zit de rest ook goed. De adem, de, de adem is... Ja, ja, ja, ja. Alles op de adem, ja, ja, ja. En maar persen, maar persen, dat strottenhoofd, dat komt helemaal in de klem te zitten. Natuurlijk is adem belangrijk, maar niet alleen adem. Je hebt ook de ademsteun. En waar gaat die adem naartoe? Die gaat naar het masker voor de mooie klankvorming, hè. Mie, mie, mama, mama, mie, mie, mie. Dat zijn die mijn zeggen, leraar. Mijn leraar, die zei dat Wie was dat, dat dan? Kees Kneudel. Nooit van hoor. Nou, dat is de beste van Nederland, hoor. Nee. Kneudel? Ja. Met een C of met een K? Met een omlaut. <lacht> Ja, en hij had ontzettend veel trucjes en grapjes. En dan zei hij bijvoorbeeld: je moet als het ware lachend zingen. Denk maar dat je taaltjes aan je mondhoeken hebt, zei hij dan tegen me. Zo, hè? Nee. Spelen ze even dat leuke. Nou ja, die vleugel die kan er even niet bij vanavond. Hoor je dat? Lachend, lachend zingen. Ja, lachend zingen. Leuk als je droevige tekst hebt dan, zeg. Die is hier, die is hier, ben je net die NCRV omroepster hè? die zegt altijd van uh, en u hebt geluisterd en gekeken naar het requiem van Verdi en dan gaan we nu overschakelen naar het rampgebied. Nee, zeg weet je wat ik met mijn... Dat heb ik je nog nooit verteld hè? Nee. Ik heb mijn stem laten verzekeren. Dat kan tegenwoordig. Oh. Verzekeren jij? Ja, ja. Tienduizend oh, ja. gulden. Ja. Leuk is dat hè? Ja. En wat heb je met dat geld gedaan? Oh. Ja, is... Niet fair. Ik weet heus wel dat ik geen dieskouw ben. <coughs> zeg, we, we, uh, weet je wat de pest is voor je stem? Nou. Uh, uh, nee, no, ik, ik, ik, ik wou het zo graag netjes houden vandaag. Uh, netjes? Fonds. ja. Bedoel je dat? Ja, dat, dat bedoel ik. Is dat slecht voor de stem? Of neukend? en <lacht> <lacht> God zegt, kijk, vrouw heb ik nooit geweten. Hè? <lacht> nee, dat meende ik al te horen. Oh, Leuk. <lacht> leuk. Scenes uit een huwelijk van Johannes Braams. Ja, we zijn namelijk allebei getrouwd. Ja, allebei zijn we getrouwd, ja. Niet met elkaar hoor. Nee, nee. nee. Ieder voor zijn eigen. Nee. Ja, maar al jaren. Dat wou ik jou eens vragen. Hoe heb jij je vrouw eigenlijk leren kennen? Ja, hoe is dat gegaan? Ik zeg altijd, ik heb er net zo lang achterna gezeten tot ze mij had ingehaald. Oh, ja. ja. En wat is volgens jou trouw? Huwelijkstrouw? Ja, tuurlijk. Nou, Wat is huwelijkstrouw tegenwoordig? Dat is heel anders dan vroeger. Hè? Dat, ik bedoel, dat je uh, bereid bent om vrienden te worden met de minnaar van je vrouw. Oh, ja, ja. En voor de vrouw is dat? Nou, dat ze bereid is om de minnarest te zijn van de vrienden van de man. Oeh. Ach mammi, waarom kijkt onze papi zo zwart? Waarom heeft hij zo'n haast? Waarom werkt hij zo hard? Ra ra ra ra, ra ra ra ra. Waarom heeft hij zo'n haast? Waarom werkt hij zo hard? Kindje wist of leider komt brood op de plank Ja, joh, papi is baas van de Amrobank bank Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, joh, papi is baas van de Amrobank bank maar ik weet niet wat een bank is, wat doen ze daar dan? Nee, daar snap ik nou eerlijk geen bliksem van. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. daar snap ik nou eerlijk geen bliksem van. Een bank is een heel groot gebouw van steen En daar brengen de mensen hun centjes heen Oh la la la, oh la la la En daar brengen de mensen hun centjes heen uh. Maar heeft zo'n bank er nou een paar miljoen Maar wat gaan ze dan met al die centjes doen? Ra ra ra ra, ra ra ra ra, ra. Ja, wat gaan ze dan met al die centjes doen? Ik ben bang dat je het nu niet meer volgen kan. Kijk, daar bouwen ze grotere banken van. Steeds maar grotere en grotere banken. Oh, dus daarom werkt onze papi zo hard. Hebt hij altijd zijn haast? Kijkt hij altijd zwaar? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, dus daarom kijkt onze papi zo zwaar. En daarom heeft papi het ook aan zijn hart. Oh, moeder, ik wil een ding, hè. Wat voor ding, mijn lieve kind, een ding, een ding. Wil je dan een vrijer, hè? Nee, moeder, nee. Een vrijer wil steeds vrijer, dan blijft hij niet. Mijn saldo is ruim 2 miljoen, hoeft niet meer. Ik zat al jaren niks te doen en dacht alleen maar aan de poen. Hoeft niet meer, hoeft niet meer, Het is over. Op de kaart hoeft niet meer. Een grote villa in Den Haag. Een buitenhuis in Beester Zag. Hoeft niet meer, hoeft niet meer. Het is over nou. nu heb ik jou. Ik had geen werk en geen pensioen, hoeft niet meer. Ik had een schuld van 2 miljoen en moest het van de best doen. Hoeft niet meer, hoeft niet meer, vergeet het maar. Nou heb ik. Eens dacht er een mannetje dat origineel wou zijn. Een muts met rode kwasten, dat moet het einde zijn. En alle mensen vonden die kwasten wonderschoon. En zetten ook zo'n muts op, toen was het weer gewoon. Zelfde mannetje dat origineel wou zijn Dat op je handen lopen wel crimineel zou zijn Dat vonden alle mensen een heel nieuw leefpatroon En ieder ging het ook doen, toen was het weer gewoon Toen werd dat gekke mannetje dat origineel wou zijn Een doodgewone ambtenaar van dertien per dozijn een huisje met een tuintje en netjes in het dat wou natuurlijk niemand, toen was hij origineel. Is en daardoor lijken ze zo kil, zo koel. Cool. Sinds kort ken ik ook iemand die niks verdringen kan. Ik zag het. Kikker in mijn keel ook, hè? Kikker in je keel. Wees mm. er zuinig op, maar zie je nog kikkers? Hè? <laughs> zeg, weet je wat jij moet nemen? Potterpastilles. Potter Potterpastilles? Potterpastilles, potter heel goed. Ik ja. wil geen reclame maken, maar het is gewoon goed. Potterpastilles. Oh, ja. oh, wacht eens even, van, van, van, van die stier. Nee, niet van die stier, van die, van die, van die pastilles. Nee, ik bedoel van dat schilderij. Oh, schilderij weet ik niks van. Nee. nee, ik hou niet van schilderijen. Ik ben apicturaal, zeggen ze. Ja, nee, dan, dan weet je niets van schilderij. Noem maar één schilderij, wat je zegt, nou, dat is de moeite waard. Nou, het eerste wat mij te binnen schiet, de Mona Lisa. Nou, dat is voor mij net een televisieomroepster die te lang in beeld is gebleven. Uh. Ja. Uh, nou, Van Gogh is ook nooit weg. Ja, Van Gogh. Een korenveld, allemaal strepen, lekker een zebrapad, zeg. Ik vind het afschuwelijk, nee. Maar... Nou, Rubens dan. Uh, blote billen. Rubens, gemengd koud vlees, zeg ik altijd. Oh. Nu weet ik er een. Rembrandt van ja, Rijn. Mooi voorbeeld. Met veel te grote schilderijen. Eh, de nachtwacht is gewoon te groot. Moet je toegeven. En dat het ding beschadigd is, is de reine schuld. Hè? Er liep een man door die zaal, zo'n soort post. Hè, en die zag een man met een messie. En die zegt tegen die man opkrassen, meneer. Nou, ik, ik weet er niet meer over. Ik weet er niet meer. Weet jij nog wat, Frans? Stijn... Jan Steen. Oh, Jan Steen. Stijn ja. Nee, Jan Steen. Ja, dat vind ik wel een typisch voorbeeld. Die Jan Steen, die moe, dat huishouden van die man, dat privéleven, dat was een rotzooitje. Wat heeft dat dan nou weer mee te maken? Zeg, dan, dan ja. kan, doe nu. zeg nog eens wat. Velasquez. Velasquez. Nou, zijn goed, hè? Maar die man die had niet met verf moeten klodderen. <lacht> nou, ja. Zeg. Nee, vertel me Echt? nou eens heel eerlijk. Vertel me nou eens. Is er nou nooit één schilderij tentoonstelling geweest waar jij een beetje plezier aan beleefd hebt? Ja, van Moesorski. Ja, ja. Oh, oh, oh. ja. als ik het niet dacht. Maar verder gewone schilderij ik word ballerig. Ik zeg altijd ook, gut, wat een mooie lijst. Dan ja. kan je je toch voorstellen dat iemand de lijsttrekker wordt, hoor. Ik, ik zeg altijd, ze hebben het schilderij opgehangen omdat ze de schilder niet te pakken konden krijgen. Nou. weet je waar ik ballerig van word? Nou. Van beeldhouwkunst. ja? Ja, nee, niet beeldhouwkunst in het algemeen, maar van die kerkelijke beeldhouwkunst. Weet je, wel? allemaal van die, van die enge witte engelen in alle mogelijke standen. Engelen in standen? Ja. Dat is ja, ja nee, ik bedoel oh. houdingen Houdingen, standen zo van uh, de... Zullen we hier? Kan ook daar nee. nee, ik probeer Nou een engel na te doen Die ik ooit zag in een kerk in Amalfi Kijk, het zit zo um, In de zomervakantie, dan doen mijn man en ik doen altijd kerken, die bekijken we dan Van binnen en van buiten, we bekijken dus de bouwstijl En binnen bekijken we dus uh, de, de, de, de fresco's Freski, oké. ook En dan zien we dus binnen ook al die enge witte engelen En dit is nu een engel die ik probeer na te doen die stond in een groep in die kerk in Amalfi uh, nee, ik zal die hele groep even beschrijven hè. in het midden stond een soort oud-testamentische Sinterklaas ja, zo met zo'n mijter op zo van, had u er wat van hè. Uh, hoe moet ik hem beschrijven uh, nou, denk even aan vannacht moet dat eventjes hoe zou ik het nou zeggen een uh, soort uh, Roomse Jehovah ja Ja, rot op en vermenigvuldigt u ja, dat is het precies. Nou, en daaromheen dan al die enge witte engelen, hè. En deze witte engel die zei, als het ware, over onze lieve heer van... ...leg hem straks hier maar neer. En, en, en dan was er nog een andere witte engel en die zei... ...mijn schuld is niet, hoor. En dan was er een andere witte engel en die zei... ...oh, ik heb al nooit tegen bloed gekund. En er was een hele oude witte engel, zeg. En die zei... O, en... ...en ik heb al eeuwen geleden gewaarschuwd... ...maar geen god of goed mens die daarmee heeft willen luisteren. Nou, een oude engel, dat kan niet, hoor. Engelen hebben geen leeftijd, wist mij altijd geleerd, hoor. Nee, geen leeftijd. Nou, dan hebben ze het je fout geleerd, wat de poeties dan. Poeties? Ja, de poeties. Nou, dat doet me denken aan de mobilisatie. Dan hadden ze van die, van die wikkeltroep ja. onderweg. Ja, ja. nee, dat waren poeties. Ja, dat weet ik wel waar poeties zijn. Ook kleine, allegorische, naakte kinderengelen. Oh ja? Ja. Kleintje kunstgeschiedenis. Ja, en, en daar in Amalfi waren ook zat van die kleine poeties. En wat deden jullie dan s'avonds? avonds gingen wij wel eens naar Napels naar de opera. Opera? ja, Nou, bij Tijd en Weile vind ik dat best leuk. ik ben er niet gek mee. Nee, ik vind het een beetje doen alsof. Dat kan thuis ook. (Gelach) Hij zag in haar een engel en zij in hem een held. Zij was op hem dus erg en hij op haar gesteld. Al was het onwaarachtig, want zij was geen engel en hij geen held. Het doen alsof is prachtig. Nee, zij was echt geen engel, zij was gewoon een trut. En hij had niets pas rond ronduit een pietlut. Waarom dan zo tweeslachtig? Kijk, als de waarheid bitter is, wordt doen alsof juist trouw. Hij zei, mijn lieve engel, jij ziet in mij te veel. Ik ben maar erg schamel, kom zie het nou reëel. Zij vond wat hij zei heldhaftig, want houden van een nul dat kon ze niet. Is doen alsof niet prachtig. Toen sprak zij grote sterker, jij hebt mij veel te hoog. Jij noemt mij steeds een engel, kom voel nou dat je loog. Juist dat vond die engel Onthouden van een trut, dat kon die niet is doen alsof niet praat. Zo minden zij nog jaren illusies in elkaar. Het echtpaar dat zij waren was meer een onechtpaar. Toch werden ze in de tachtig en ingelukkig met elkaar is doen. ...alsof niet prachtig. Jij engel, jij allerliefste, wat ben ik je soms toch zat. Ik vind je bij tijd en zo onuitstaanbaar schat. Dan denk ik, mens doe niet zo stom en wordt er altijd neidig op. Ik ben je bij tijd en wijle toch zo ontzettend zat. O engel, o al der liefste, wat baal ik soms van jou? Dan lijkt het me onwaarschijnlijk dat ik nog van je hou. Dat ik ooit jouw vrouw geworden ben. Ik heb spijt als teken op mijn pen. O engel, o, al liefste, wat baal ik soms van jou? Na een nachtje slapen is alles toch weer koek en ei. Dan ga je me alles vergeven en dan zeg je het lach aan mij. Kijk dat, het zal wel overgaan. Is net wat ik niet uit kan staan. Ja, als je nou zo gaat praten, dan ben ik je weer zo zat. Wanneer jij met een ander gaat... Dan achterlaat een trotse vrouw Dus denk je de gevolgen in Je komt dan nooit mijn huis meer in Mijn leven neemt een nieuw begin Maar zonder jou Wanneer jij met een ander gaat Ander gaat, ander gaat Weet wel wie je dan achterlaat Vrije man Die honderd vrouwen krijgen kan Pak er dan de beste van En die vrouw belooft mij dan Voor eeuwig trouw Die dan met een ander gaat, ander gaat, ander gaat. Dan denk ik dat jij vroeg of laat je reken zou. Oh ja, zeker reken maar. Ik heb mijn plannen nou al klaar. Kijk erover, troef haar. Nee, niet. Ja. Ik loop heel de dag te treuren voelt voel het mee in mij zeuren Vraagt u wat benauwt je? Ik wil naar mijn vrouwtje Ik kan niet zonder haar Ik loop heel de dag te klagen Want mijn man die is al dagen Weg naar verre landen Voel het mee branden Ik kan niet zonder haar Wat ben jij te beklagen, zoveel eenzaamheid te dragen? Het is niet te verstouwen, het is niet uit te houden, jij kan niet zonder hem. Jij bent ook niet te benijden, jij moet ook in stilte lijden, wil zo graag bij zijn, wil niet meer alleen zijn. Jij Nou balsem op de wonden, dat ik jou nou heb gevonden. Zonder overdrijven, ik wil bij je blijven. Ik kan niet zonder jou. Kom maar even in mijn armen, om mijn eenzaamheid te warmen. Want een mensenleven duurt ter slot maar even. Ik kan niet zonder jou. Weet jij nog die avond? Ik weet het nog goed We hadden elkaar nog nooit eerder ontmoet We zijn toen heel stiekempjes de tuin in gegaan Dat was het begin en sindsdien is het aan een paar jaren later vergeet ik ook niet Die sloopt daar de tuin in met Annie van Piet Ik schoot haar voor sloerie, voor slet en voor slons Daarna was het jaren goed uit tussen ons een jaar of wat later vergeet ik ook niet Toen kreeg ik de balen van die Annie van Piet Kwam ik jou vertellen, het is overgegaan En jij mij vergeven, toen was het weer aan Een jaar of drie later was ik aan de buurt. Heb ik op een avond met Mark geflirt Jij schoot mij voor sloerie, voor slecht en voor slons Daarna was het weer jaren goed uit tussen ons Een paar jaren later ging Mark met Margriet Dus jij bij hem weg, want dat pikte je niet Toen ben je maar gauw weer naar mij toe gegaan En ik zei kom binnen, toen was het weer en, en nou zijn we, we allebei verschrikkelijk oud. En als je nou samen vijf, ons vijf, leven beschouwt, wat waren we dwaas en wat waren we stom? U zult het niet geloven, we lachen erop Wij vierden nooit een luilak. En geen bevrijdingsdag. Wij vierden het ontzet niet, nog koning in de dag. Wij vierden enkel de liefde maar, van avonds laat tot vroeg. Dat was ons wel genoeg. Wij vierden geen verjaardag en ook ons naamfeest niet. Wij vierden nooit een trouwdag, nee zelfs de zondag niet. Wij vierden enkel de liefde maar, was dat niet primitief, wij hadden enkel lief. Wij vierden nooit het kerstfeest, geen Pinkster en geen paas. En ook nooit oudejaarsfeest, en ook nooit Sinterklaas. Wij, wij vierden, vierden enkel de, de liefde, maar, liefde maar, dat verder ons, ons bestaan, hier rekent het. Aan. Wat beter zou je kunnen doen die paar jaar dat we leven dan uit een hart van overvloed dat liedjes weg te geven. Een lied dat treurt, een lied dat lacht of enkel een beetje vertroosting bracht. Je kunnen doen die paar jaar dat we leven, dan uit een hart zo vol muziek, wat liedjes weg te geven. En wie dat zingt, en wie dat leeft, enkel voor hem die er oor voor heeft. Wat liever zou je kunnen doen die paar jaar dat we leven dan zomaar voor een leuk publiek wat liedjes weg te geven met dank aan even toe. Dit is het eind van het eerste deel.